Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachinebouwer ASML blijft voorlopig machines leveren aan China... en verwacht niet dat eventuele handelsbeperkingen invloed zullen hebben op de verkoopcijfers van dit jaar... De VS wil dat Nederland de export van chipmachines aan China flink inperkt... om de verdere technologische ontwikkeling van China te stoppen. Gisteren zou erover een principeakkoord zijn bereikt... maar het kan nog maanden duren voor het eventuele akkoord definitief is. Tot die tijd gaat de export naar China gewoon door. Bij een schietpartij in Oost-Jeruzalem zijn twee mannen gewond geraakt... meldt de Israëlische Ambulansdienst. Een van de twee zou er slecht aan toe zijn... De situatie in Israël is zeer gespannen. Sinds donderdag bij een actie van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaan-oever negen Palestijnen omkwamen. Daarna werden vanuit de Gaza-strook raketten afgevuurd op Israël en voerden Israël luchtaanvallen uit op Palestijnse doelen. Gisteren schoot een Palestijn zeven mensen dood bij een synagoge. GroenLinksleider Klaver en PvdA-leider Kuiken reageren laconiek op de aanval van vvd prominente Rutte en Schippers. In een gesprek met de Telegraaf waarschuwt Rutte dat de twee linkse partijen een graai in de portemonnee zullen doen door minstens negen belastingen te verhogen. Kuiken zegt dat het spannend moet zijn voor een VVD-premier als linkse wolken zich boven hem samenpakken. De paniek van de premier is terecht, zegt Klaver. Hij voelt zijn machtsbasis verdwijnen. Reizigers in Duitsland kunnen vanaf 1 mei weer gebruik maken van goedkoper openbaar vervoer. Voor 49 euro per maand kan er onbeperkt worden gereisd met bussen, trams, metro's en regionale treinen in heel Duitsland. Het 49-euro-ticket is een opvolger van het populaire 9-euro-ticket vanaf afgelopen zomer. Het goedkoper-ticket geldt niet in intercities en hoge snelheidstreinen. Het weer, het is bewolkt en droog. Hier en daar kan de zon even schijnen bij rond de 4 graden. Aan het eind van de middag kan vanuit het noordwesten wat motregen over het land trekken. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij Amsterdam op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag. Dit kwam door een te hoog voertuig. Die is inmiddels wel weer weg, maar houden we nog wel rekening met een 3 km file en een kleine 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. We can hear it calling. Calling to a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 En we gaan naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan wij we weer allemaal doen? Wij gaan praten met Leontien de Trijber, want de zandstroom bestaat tien jaar. Jan Willem van der Bout heb ik al binnen zien komen over de KNRM. En we gaan het hebben over het IJslands preventiemodel met de wethouder Carré. We gaan praten eerst met Leontien. Leontien, goedemorgen. Goedemorgen Ben, hallo. Hey, um, de zandstroom, een uh, opvang, een dagbesteding voor mensen met een haperend brein... Uh, die zit uh, geweldig aan de Torbekkenstraat op het ogenblik. Uh, maar ik wil even terug naar het begin, want uh, ja. je bent natuurlijk al tien jaar bezig. Uh, ja, mag ik je eerst, mag ik, mag ik eerst mag ik je even onderbreken meteen, Ben? Nou, eigenlijk niet, maar <laughs> jij nou, wel. Want je, je hebt het namelijk over opvang en dagbesteding. Ja. En dat zijn precies de woorden waar we vanaf willen. Ik, uh, ik begrijp dat, maar ik kon echt niet, niet, anders, niet anders vinden. We zijn een club. Ja, een club. Daar, kom, daar kom ik straks nog op op de club. Zeker. Um, daar ben ik ik ben altijd heel streng. Nee, vooral voor die woorden. Het zijn zulke stigmatiserende woorden. Dat is waar. En daar moeten we vanaf. Met z'n allen. Ja. Ik heb het ook ergens uh, gezet. De, de clubleden. Ja. Dat komt ook zo het is over... alweer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ben het geeft niet. Ik neem het je niet kwalijk. <laughs> maar ik ben uh, nog ben wel geweest. Ik heb een, uh, een boek gebracht nog. En dat... Uh -huh. uh, dat viel gelijk in de smaak. En dat was ja. een, een boek wat uh, ongeveer uit 1954 was. En er werd gelijk al uh, door mensen op gereageerd. Dat vond ik wel leuk. Ja, leuk, leuk. Hartstikke leuk. Sowieso dat je dat doet, is dat leuk. Maar we gaan eens, terug, terug, naar, we gaan eens terug naar ja. het begin. Ja, uh, hoe, is het, het. hoe is het allemaal ontstaan? Nou ja, hoe is het ontstaan? Uh, ik werkte met Blauwe Maandag in de thuiszorg. Daarvoor worden heleboel andere dingen gedaan. Schrijven, ja. fotograferen en... Nou ja, in 2008 was de crisis, toen wilde ik wat anders, was in die creatieve sector lastig, Net steeds lastiger. En toen ben ik door een vriend meegenomen in de thuiszorg, die zei joh is dat niks voor jou, dat heb ik gedaan. En eerlijk gezegd, dat klinkt altijd een beetje wonderlijk, maar toen ben ik echt als een blok gevallen voor mensen met een haperend brein, voor mensen met dementie. Ik vond ze allemaal even aandoenlijk, puur, uh, dus er gebeurde heel veel in mij. En euh, nou ja, die thuiszorg was ook fantastisch. Maar het was eigenlijk wel duidelijk dat ik meer in mijn mars had. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan zoeken van jeetje, wat zou ik nou kunnen doen hè, met mijn liefde voor ouderen. Mm -hmm. Nou ja, zo kwam ik op personeelszaken terecht. En die zeiden, oh wacht, wacht, we hebben hier iets liggen. En toen vroegen ze een uh. programmacoördinator voor een nieuw op te richten ontmoetingscentrum club. Ik dacht dat dat in Haarlem was, maar dat bleek uiteindelijk Zandvoort te zijn. En nou ja, zo, daar ben ik voor aangenomen, voor die baan. Ik weet dat ik in huis gegild heb van blijdschap. Zo <lacht> klopte het voor mij. En uh, ook omdat het een baan is waar ik natuurlijk alles in kwijt kan. Behalve vernieuwen en mooie dingen doen voor mensen met dementie. Ook ondernemen, hmm. nou ja, het hele verhaal. Goed, ik werd aangenomen en toen begon het grote avontuur. En dat wil zeggen dat we, we gingen zoeken naar een pand in een Nee, we zijn eerst, uh, eerst zijn we, niet, want dat is nog niet zo makkelijk natuurlijk... ...om een plek te vinden in Zandvoort. Dus toen zijn we gestart in kindercentrum Ducky Duk. Daar huurden we een hartstikke mooie ruimte. En daar zijn we gestart januari 2013. En van uh, Ducky Duk, ja, dus ik zit nu gelijk te kijken naar de kinderopvang... ...en de na opvang en ja, ja. Uh, dat wordt natuurlijk al gauw te klein... Ja, het was te klein en we hadden daar. Ik ben op de een of andere manier ben ik al heel snel in de weer gegaan met allemaal tweedehands spullen en te, om een mooi sfeertje neer te zetten. Maar we moesten natuurlijk wel ook iedere ochtend de kabouters opruimen, bij ja. wijze van. <laughs> uh, het was wel een super leuke plek, omdat we naast een lokaal zaten met kleine kinderen, eh, zo schattig. Dus die konden bij ons erin en eruit. En dat was een, vond ik een hele fijne samenwerking, maar, maar het werd te klein. En uh, dus toen ben ik met een groepje mensen, weet je wel, van ja, bouwdeskundigen of hoe noem je dat, uh, hè, die er verstand van hebben, zijn we panden gaan bekijken in, uh, in Zandvoort. We zijn bijvoorbeeld bij het Spalier geweest, dat was toen vrij. En in de Haltestraat, maar dat vond ik een prachtige straat, maar super donker. En mm. op een bepaald moment kwamen we op de Torbekkenstraat terecht. En toen moest ik ook nog wel even slikken hoor. Toen dacht ik, oh jee, het was zo'n sombere dag, weet je wel. We weet je wat gebeurt hier allemaal? En dan wordt hier, het is helemaal niet mooi. <laughs> dus ik moest even zitten. Maar ja, we, we hebben het uiteindelijk, ja, weet je, hebben we het mooi gemaakt. Dus toen is daar een grote verbouwing begonnen. Dat was allemaal nog wel heel spannend, hè, Want dat kost ook allemaal klauwen met geld. Mm -hmm. En, en uh, nou ja, van het een kwam het ander. Op een gegeven moment bleek ook nog dat er asbest was. Dus toen vertraagde oh. de verbouwing. Nou ja, lang verhaal kort, ik had op de een of andere manier meteen het gevoel, het moet een blije plek worden. En het maakt niet uit wie er komt, van de bakker tot de koning, zeg ik altijd. Het moet, mensen moeten er blij worden als ze binnenkomen. Nou, nou, ik nou, denk, dat is... um, je, je hebt nu een heel mooi en groot pand hè, aan de Toorbekkersstraat. Ja, ja, ja. en, en ook een hele mooie tuin. Ik denk dat mensen ja. die, uh, zelfs als ik er binnenkom, word ik al blij. Dat mensen, ja. dat mensen die daar komen ook gewoon blij zijn. Ja, absoluut. En die tuin is natuurlijk een enorme verrassing. Want oh, we weten niet, als je daarvoor staat, dat er zoveel te beleven valt in het pand. Hè? Want we hebben natuurlijk boven, we hebben beneden, dat is er allemaal later bijgekomen. We hebben nu een eigen theatertje, bioscoopje, tuin. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben? Ja, we hebben een droomplek. Een droomplek aan zee in Zandvoort. Ja. Dus ja, als je kijkt van uh, hoe wij dan begonnen zijn met niks, met geen club, met geen clubleden. Ja, en nu staat daar gewoon een bruisende community. Dat is, dat is het, uh, ja. Dat is wat er staat. Ja, het is, uh, het is een, een, een prachtige uh, omgeving. En uh, daar kom ik zo nog wel even op, maar kan ook gelijk doen. Um, als mensen daar nou eens naar binnen willen... Uh, mogen ze zo bij jullie uh, komen kijken, kopje koffie ja, drinken? Zeker, min? zeker, zeker. Kijk, wat, we, doen, we doen een paar dingen. Hè, van, uh, uh, ik zat ook al te denken van... stel nou hè, dat je uh, graag uh, misschien ook wel denkt aan, aan zo'n plek... voor een nieuw clublid. Stel dat dat je vader is, je moeder, hmm. je partner... komt helaas ook heel veel voor dan, dan uh, is het allerbelangrijkste, je mag altijd komen kijken... maar het liefst zonder die persoon met een haperend brein. En dat, Want daar gaat het vaak mis. W wat is het mensen... verschil dan? Nou, het, ik, ik, noem maar, ik noem maar eens wat, er zijn best wel veel mensen ook in het dorp... ik noem maar een dwarsstaat, die hebben een haperende partner. Mm -hmm. Net, zo noem ik dat, een, een partner met dementie. Maar omdat wij zo gewend zijn, dat is ook heel begrijpelijk... om met elkaar te praten... Ja, alles uit te leggen, weet je wel. Heeft zo'n club een bepaald imago? Ik bedoel, hoe hard ik daar ook aan werk... Ik bedoel, daar willen we de komende tig jaar natuurlijk ook nog mee doorgaan. Ja. Mensen hebben toch het gevoel... Oh god, als je daar bent, is het niet goed mee. <laughs> en dat is heel lastig, zeg ja. maar. Van, van dus, dus onze werkwijze is... Hè, waar we gaan kennismaken maken met de familie... Dan is nog niet die haperende mens in beeld... En dan gaan we met elkaar in gesprek. Waar wordt je vader blij van? Waar wordt je moeder blij van? En zo, dat is onze aanvliegroute. En dat werkt als een tierenlier. Bedoel, stel jij komt met je partner of met je vader of je moeder... dan weet ik van tevoren waar houdt jouw vader van? Waar houdt je moeder van? Wat vindt je partner fijn? Dus we hebben wat bagage, we hebben wat achtergrondinformatie dus de eerste keer doe ik het alleen, de tweede keer kom je samen en dan ga ik meteen daarop aan, weet je, en dan zeg ik oh wauw, ik, ik heb gehoord dat u van koken houdt, ik heb het helemaal niet over de ziekte, dus, en dat werkt. Je valt, je valt een, een beetje in. weg. Oh echt? Ja. Oh. nu ben ik er weer? Ja, nu weer wel. Oh, in mijn enthousiasme druk ik dan waarschijnlijk de telefoon van de de, de hoe noem je dat ding, de microfoon <laughs> van de telefoon in. Maar goed, maar dat werkt dus heel goed, mm -hmm. niet uitleggen. En dan, en dan voelt die haperende mens zich meteen enorm welkom vanwege, dat, vanwege die positieve benadering. En jij en ik met een gezond brein zouden denken, oh, hoe weet die vrouw dat? We kennen elkaar helemaal niet. Ja, ja. Maar dat is het mooie zeg maar, van mensen die haperen, hè, waar je in mijn oog ook op een positieve manier gebruik van kan maken. Is dat zij niet meer zo diep denken. Nee, ik, uh, ik, ik ken het verhaal nog die je toen vertelde over de directeur. Ja, dat vond ik ja. een prachtverhaal. verhaal. Dus iemand ja. die. Maar ja, dat is een heel mooi voorbeeld van een meneer. Ik zal zijn naam even niet noemen, nee. maar die, die, die een enorme goede reputatie had in het dorp. Volledig, soort van, afgeschreven ook. En ja, hij kwam bij ons. En uiteindelijk hebben we nog twee jaar met ongelooflijk veel plezier met hem gewerkt. Ja, en dat, dus... is ook het, dat is het bijzondere, vind ik, van die club. Dat je dat, kijk. De, van, voor de familie is het topsport. Hè? Daar kunnen we uren over praten. Mm -hmm. dat er moet nog veel meer ondersteuning komen. Dat is eigenlijk veel te weinig. Dus topsport, langdurige topsport. Daar heb je een ondersteuningsteam bij nodig. Want anders dan raak je overspannen. Dat kan je niet alleen. Maar, wij, en, maar de familie ziet een persoon veranderen in negatieve zin. Van hij kan dat niet meer en hij kan dat niet meer. Terwijl bij ons komt er een heel waardevol mens binnen. Per definitie. Dus wij gaan focussen op talenten. Ik, ik kan daar uren over praten. Wat er dan te voorschijn komt aan mensen. En, en als mensen bij ons binnenkomen. als de familie eindelijk over de streep is, want dat is best wel een drempel. Ja, dan zijn ze allemaal enorm opgelucht. Ja, vind, ah, vinden ze dat, dat lastig? Om, om, ja, ze uh... vinden het ontzettend. Ja, er is schaamte. Er is schaamte, er is schuldgevoel. Mensen denken: ik red het zelf wel. Terwijl wij eigenlijk zeggen: nee, in en zo. Tuurlijk, iedereen moet zelf weten wat hij doet. Mm -hmm. Maar ons advies, hè, na al die jaren ervaring. Je, je, je kunt het niet alleen. Je moet het niet alleen willen. En het mooie is dat als mensen naar zo'n club komen... ze krijgen gewoon een geïmproviseerde familie erbij. Dat is eigenlijk altijd mm -hmm. een grapje. En, en ze krijgen vrienden. Er, er ontstaan zulke mooie dingen. Ja, dus hopen nu, ik hoop echt dat er ooit nog een documentaire gemaakt wordt... voordat ik uh, stop met mijn werkende leven. Ja, ja. <laughs> ben ik ben 63. Oh, dan heb je nog <laughs> vijf jaar. Al te lang meer duren. <laughs> Nou, er is, dat was wel heel leuk om te weten. Zon MW heeft bij ons gefilmd. een belangrijke organisatie in Nederland. die gaan voor zorgvernieuwing. En dat filmpje is vanaf morgen staat dat online. Wij gaan dat ook delen. Zonmw.nl okay. En zij hebben het echt zo ongelooflijk mooi gefilmd en gemonteerd. Dat je denkt, oh ja, zo is het. Weet je wel, zo, zo kan het. Het is ook een heel mooi uh, promotiefilm om dan te laten zien, hè? Ja, zeker, zeker. Dus dat mag ook zoveel mogelijk gedeeld worden. Want we, we hebben nou eenmaal te maken met... Het, het is een dodelijke ziekte, mm -hmm. absoluut. Maar ik heb mensen die komen al 11 jaar. Ja, en, en, en, die, en die komen happy. dan met veel plezier. Ja. Hey, uh, hoeveel clubleden hebben jullie nou ongeveer? Gemiddeld, ja, dat varieert een beetje. Maar gemiddeld zeg maar rond de 20, 22 per dag. Of zoiets. Um... En we kunnen nu clubleden gebruiken. Dat mag, we hebben plek. Dus dat is ook handig om te weten voor de mensen die luisteren. Nou, de mensen die uh, dus uh, kennis hebben, of ouders, of uh, familieleden met een ja. brein... kunnen gewoon een keer bij jou naar binnen komen. Ja. En ja. Uh, daar ga je mee in gesprek. Hey, um... Zeker. Maar het belangrijkste, aller, allerbelangrijkste is, en dat is echt het moeilijkste, weet ik inmiddels uit ervaring, om het niet te bespreken met je haperende oma, opa, partner, buurvrouw, whatever. Nee, gewoon Want met jou die ervaart dat onmiddellijk als betutteling mm -hmm. en die kan het ook niet overzien omdat nee. dat brein kapot is. Ja. Goed. Um, als die mensen bij jou, uh, die clubleden bij jou binnenkomen, ja, kunnen ze dan? Uh, er zijn natuurlijk gezamenlijke uh, activiteiten, maar kunnen ze ook gewoon? Uh, ik ga in de tuin zitten doen? Natuurlijk. Bij ons kan alles. Ik zeg maar nooit nee, <laughs> eigenlijk. Dat is maar heel zelden. Het idee, is, het idee is wel zeg maar, dat de clubleden er zijn van tien tot half vier, van mm -hmm. tien tot vier. Dat is het idee. En binnen dat, binnen dat tijdsbestek ja, is er, ontstaat er altijd van alles. We houden niet zo heel erg van het woord activiteiten, maar er gebeurt natuurlijk van alles. En dat is de ene dag, weet ik veel, uh, schilderen en de andere dag koken. Dat doen we eigenlijk iedere dag. Uh, en mensen zijn nooit verplicht mee te doen. Maar de ervaring, uit de ervaring blijkt dat iedereen eigenlijk bijna altijd meedoet. Ik noem maar wat. Een man, we hebben er nu een paar, hebben nog nooit geschilderd. Ja, op een gegeven moment gaat een beeldend kunstenaar aan de slag. En die legt bij wijze van spreken gewoon iets neer. En op een gegeven moment doet iedereen mee. En ook daarin is weer het, de, de, de crux is weer, is weer spelende wijze. Dus we gaan niet vragen, heb je zin om te schilderen? Heb je enig idee waarom we dat niet vragen? Nou, waarschijnlijk omdat als je dat vraagt... dat ze dat dan ook weer betutteling vinden. Want dan moet ik meedoen. Ja, ze, ze vinden het betutteling. Maar ze, ze kunnen de vraag ook niet meer plaatsen. In die zin, omdat het heel lastig is... als je een haper en brein hebt om een keuze te maken. Dus als jij zegt, wil je koffie of thee? Zegt iedereen altijd thee. Terwijl die misschien helemaal niet... <lacht> misschien wil hij wel misschien wil die ook koffie. Ja. Ja, de vraagstelling uh, is moeilijk. Hè? Het, dat heb je al eens Vra keer uitgelegd. Ja. Je kan ze ja. beter, uh, nou niet dwingen... maar een, een, een weggetje opsturen... ...waar je ze eigenlijk wil hebben. Ja, en dat allemaal spelende spelenderwijs... Mm -hmm. ...vanuit een warm badgevoel. Weet je, bij mm -hmm. ons is het altijd positief. We zijn de hele dag door bezig. Jeetje Albert, dat is het fijn dat je er bent. Jeetje, man, mm -hmm. heb jij een mooie bloes aan. Ja. Jongens, hebben jullie dat gezien? Ja. De hele tijd <laughs> zijn we bezig. Waarom doen we dat? Omdat mensen met dementie... ...zijn 24 uur per dag bang. Want ze snappen de wereld niet meer. Nee. Ze kunnen geen initiatief meer nemen. Het is een hele serieuze zaak, weet je. Mm -hmm. en, en ja... En er komen er steeds meer. Dat is natuurlijk het droeven van het hele gebeuren. En, en wij zeggen dan ook weer van oké, okay, dat is nou eenmaal de realiteit. We hoeven er niet bang voor te zijn, want er kan nog zo verschrikkelijk veel. Nou, dat, uh, dat blijkt wel uh, na jullie gebeurtenissen die de, de, de dag door uh, plaatsvinden. Ja. En, uh, de laatste keer dat ik er was, was het uh, in, in de zomer, zaten er inderdaad mensen gewoon lekker te keuvelen buiten. Dus, uh, ja, lekker ja, kletsen met elkaar en lekker wat doen. Ja. Uh, nog, nog een laatste ja, zeg maar. vraag. Um, er is natuurlijk van alles te doen. Daar ja. heb je natuurlijk ook een, een mensen voor nodig. Werk jij met beroeps ja. of met vrijwilligers? Nee, allebei, allebei, allebei. Natuurlijk staat daar een heel, heel professioneel team ook, want het is veel te ingewikkelde problematiek, zeg maar, om, om uh, ja, dat, dat gaat niet. En het liefst doen we dat wel met vrijwilligers, en die hebben we zeker ook nog, maar daar kunnen we ook nog wel weer mensen van gebruiken. Dus we zijn ook altijd op zoek naar leuke vrijwilligers. Oké, okay, ja. nou dat, dat is dan gezegd als mensen ja, zich Ja, dat is uh... dan zeker gezegd. Ja. En wat ik ook nog wilde zeggen, even op jouw vraag van uh, als mensen toch een beetje wiebel of onzeker van hoe moet ik dat nou aanpakken. Wij kunnen ook altijd bijvoorbeeld op huisbezoek komen, weet je wel. Dat is ook andersom. We kunnen gewoon proberen mee te mm -hmm. denken. In ieder geval kan er uh, contact gemaakt worden, of, of ja. kom eens bij ons, of ik kom bij jullie kijken. Ja, en daar en daaraan... binnenkomen, niet mm -hmm. gewoon over die drempel, deur is altijd over, kom gewoon kijken. We vinden ja. elke gast die binnenkomt, zeggen, oh, wauw, kijk nou, daar komt een meneer met mooie krullen. Ja, nou, dan ja. is de toon al gezet. Ja, ja zo prima. gaat het. Ja, zo dus gaat je gaat. Er, daar roept de een grijze krullen, dan roept de ander, nee hoor, het zijn zilveren krullen. Nou, Lekker. zo komt iemand En zo binnen. mooi is het. Goed. Ja. Leontien, gezien ah, en, de tijd en, moet, moet ik er oh, uh, van tussen. Eén dingetje nog. Zandstroom hey? open. Iedere vierde woensdag van de maand van 11 tot 1. Eerstvolgende is 22 februari. Ja. Mag ook iedereen komen. Oké. Okay, Hoef nou. je niet aan te melden van ja. 11 tot 1 in de tuinkamer. Oké, okay, dan wordt het wel heel gezellig. Dankjewel voor... Uh, Als ik langs ben. Ik kom zeker weer een keer langs. Helemaal goed, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dag, dag. Dag, we gaan uh, luisteren naar Nona met Sleep Talking. Funny you keep finding me Never told you where I'd be Strangers passing ships at night In the dark I cannot hide I can't remember why you're here Day and night you're always near In my dreams I see you, How can I fix it? how can i stay when i keep on walking sleep walking away do you ever listen to what i say or am i just talking sleep talking away it's not It's how I feel It's hard to see the truth for real My shame puts on a different face A look your love could not replace I can't remember why you're here Day and night you're always near in my dreams i see how can i fix it how can i stay when i keep on walking sleepwalking away Het is wel een uh, bepaald genre muziek, uh, Jan, wat je nou uitgekozen hebt, hè? Ja, het moet wel een beetje bij elkaar passen, ja, dus, uh... anders uh, luistert niemand. <laughs> nou, je, je stapt wel van, van hard naar, naar erg rustig. Ja, ja dat uh, toch mooi zo, dat tweede uur. Ik dacht, het zonnetje komt door, een beetje de zachte, uh, zachte zaterdagochtend. <laughs> ja, wie uh, ook geniet van het zonnetje en die om acht uur al begonnen is, zegt hij net, uh, is de schipper van de kaan, Rem, Jan Wille van der Boud. Welkom. Goedemorgen. Was je er om 8 uur? Ik uh, was er uh, kwart veracht. <laughs> Kijk, kwart veracht moet je er zijn. Hè? En dan, uh, samen, word je, dan word je om acht uur ingedeeld. En dan wordt er wordt eerst koffie gedronken boven? We gaan eerst koffie drinken en uh, bepalen wat we onderling gaan doen. Uh, zeg maar. hey, die, um, die zaterdagse oefen, dat is elke, elke zaterdag? Tegenwoordig is het iedere zaterdagochtend uh, uh, een oefening. Uh, kwart veracht aanwezig en uh, acht uur beginnen tot een uur of uh, twaalf. Op uh, jij bent schipper, dus jij bepaalt eigenlijk wat, wat er gaat gebeuren op zo'n dag. Um, kan dat variëren van we gaan varen of we gaan uh, onderhoud plegen? Uh, we proberen in ieder geval de zaterdag uh, te gebruiken om te varen. Uh, nou, twee weken geleden hebben we een keer niet gevaren, maar toen hebben we alle filters vervangen van de boot, van de bootwagen, uh, uh, van de waltank, van de uh, uh, kusthulpverlengingsdruk. Toen hebben we niet gevaren, maar normaal gesproken altijd varen op zaterdag. En dan maandagavond. maandag nog, hè? Maandagavond het onderhoud. Of oefenen, of, uh, of uh, cursussen, wat dan ook. Ja, het, als je dat terugkijkt naar uh, de, de houten flat met een paar paarden ervoor. en lui met roeien uh, bezig waren, de nauwelijks opleiding. Is het nu natuurlijk heel wat anders, hè? Het is uh, uh, nu veel meer een stukje techniek en cursussen en. Uh, uh, de teamspirit is nog steeds zoals vroeger. Maar ik heb nog steeds ontzag voor die mensen... die vroeger met de roeierinningboot erop uitgingen. En soms lukt het niet de eerste keer. Dan ging ze nog een tweede keer. Ja. En je hebt ook verhalen dat ze nog een derde keer zijn gaan... naar een boot wat in de auto was. Er, er loopt nu een serie in het Haamse Dagblad. Het gaat ook over de watersnood. er gaat ook een stukje over, uh, over de redboot. In die tijd nog uh, simplistisch. En die gaan ook gewoon twee keer... terwijl het spookt dat het uh, niet meer normaal zou zijn. Ja. En voor jullie is het natuurlijk... Ik wil niet zeggen makkelijker, maar uh, uh, je technische hulpmiddelen die jullie hebben. Uh, jullie komen aan. Uh, de schipper die gaat kijken wie die mee moet nemen. Want er komen natuurlijk een heleboel luien naar die, uh, als die pieper afgaat. We proberen inderdaad de juiste personen mee te nemen afhankelijk van het soort actie. Heb je iets medisch? Neem ik liever een huisarts mee, die we binnen de ploeg hebben. We hebben iets motorisch? Neem ik liefst de technische mensen mee. Hoe, hoe bepaal je dat? Want de pieper gaat af. Wanneer weet jij uh, het is een MediFact of er is een uh, motorstoring? Uh, de eerste melding krijgen we al uh, binnen wat voor soort probleem het is. Dan weet je heel summier. Oh, hoe krijg je die melding? Uh, via een pager. Uh, uh, we lopen allemaal met een pager uh, ja. uh, rond. Die begint uh, te piepen of te gillen. Of, uh, en dan kijk je? Kijk je en, en dan uh, ga je al vast nadenken. Van, hey, dan krijg je ondertussen wie de, wat de bezetting is. Uh, uh, afhankelijk uh, dan gaan we al deels wel kijken van hey, die ga ik meenemen, die ga ik meenemen dan gaan we nog eens een keer vragen van uh, is iedereen happy en uh, uh, voelt hij zich goed om uh, te gaan mm -hmm. ik heb liever dat iemand zegt van ik, ik blijf wel aan de wal want ik voel me niet helemaal happy dan dat we uitzagen waar en tot dit heb je die keuze uh, zijn er zoveel mensen aanwezig dan uh, door de week uh, overdag wordt, uh, is het vrij lastig dan hebben we het liefst nog een paar handjes erbij, zeg maar. Dus dit is weer een oproep voor nieuwe opstappers, heb ik begrepen. Nou, laat ik zo stellen. We kunnen altijd mensen gebruiken van 18 tot 45. Proberen we op te leiden, zeg maar. Je mag varen tot je 55ste. Dus wat dat betreft man, vrouw, of wat je ook bent. Pas je in het team. Kom een keer kijken, stuur een mailtje. Als je wil komen kijken, dan uh, kom je gewoon een keer op een maandag om een uur of acht uh, naar de loods. Ja, correct. Of uh, stuur een mailtje naar uh, stationapstraatjezandvoort.knrm.nl uh, Dat, dat zoeken mensen wel uit. Ja. Uh, logisch dat je uh, nog meer vrijwilligers nodig hebt, maar je zegt 55. Als je nou uh, 55 bent... Moet je dan weg of is er dan nog uh, plek in de kusthulpverleningsvoertuig of uh, of iets anders? We proberen iedereen te behouden. Dan kan je uh, of zeg maar naar de kusthulpverleningstruck, zeg maar, of aan de wal, mm -hmm. of eventueel uh, met grotere rijwijze straks uh, de bootwagen. Die dat, uh, je, dat mag dan wel. Ja, we proberen laat ik zo snel iedereen te behouden, zeker met enthousiasme. Je mm -hmm. zegt net uh, uh, de schipper die. Uh, dat dat dat uh, voor het probleem is en die mag dan zijn bemanning kiezen. Heb je wel eens uh, zelf het idee gehad van nou die kan ik nu beter niet meenemen? Die persoon, ja, klopt. Het is altijd uh, een keuze wat je maakt en op het moment zelf kan je het niet uitleggen, want er is gewoon geen tijd voor hem. Achteraf probeer je het wel uit te leggen van nee. Hey, dus hier nu... komt dat ik jij en jij, jij, jij omkleden je gaan mee? Ja. Oké, okay, en de rest gaat natuurlijk. Uh, Met kushulverleningstuk of die zorgt dat de boot netjes uh, te water komt. Uh, en uh, eventueel uh, uh, de nazorg, zeg maar ook in het boothuis of de achtervan. Ja, als, um, als ik het zo zie, ja, de, de schipper die wijst een aantal mensen aan. Maar er moeten ook uh, die, uh, die truc moet naar buiten, de kusthulpverlening moet naar buiten. Heeft de schipper daar invloed op? Of die bepaalt ook de indeling he? voor het hele station, zeg maar. En uiteindelijk moet hij ook nog schipperen. Ja, ondertussen moet hij ook nog gaan uh, in gedachten hebben van hoe gaan we het oplossen. Ja, je moet ergens in, je, je volledige informatie moet je zien te krijgen. Uh, meestal doen we een belletje naar de kustwacht of naar uh, uh, de VAK, uh, uh, zeg maar, uh, hmm. dan belanden politie, uh, een brandweerdesk, om meer informatie te achterhalen. En eventueel met andere hulpverleners proberen we zoveel mogelijk informatie te vragen om. Uh, de juiste hulp kunnen bieden. Nou, nou ben jij zelf door de week ook niet aanwezig. Uh, ik heb het geluk dat ik... Uh, uh, vier van de vijf werkdagen thuis werk. Oh, dat is veranderd. Uh, ja, door, deels door corona. Oké. Okay. Uh, uh, uh, uh, maar zit ik... Uh, ik werk voor gemeente Noordwijk. Zie ik in Noordwijk, ben ik voor KNRM Noordwijk weer inzetbaar. Als schipper of als opstapper? Plaats van de schipper. Plaats van de schipper. Ja, ja want um, door de week... als jij dan in Noordwijk uh, moet zijn... Dan zijn er uh, in Zandwoord ook een stuk of wat uh, plaatsvangende Hoeveel heb je er nu? We hebben nu uh, vier plaatsvangende Vier? Ja. Hoe is het dan, als de pieper gaat, wie dan de schipper is? Um, we kijken meestal elkaar aan en we zeggen van... pak jij hem deze keer uh, gewoon okay. in goed overleg. Ja, ja. Ja, het en het komt ook wel voor dat we uh, in totaal met vijf schippers op pad gaan. Ja. En uiteindelijk... Ja, ja. Uh, dan, een, uh, uh, dan is er één schipper en ja. de rest die is opstapper. Ja. Maar die rolverdeling is er dan ook. Ja. Je kan natuurlijk niet zeggen dat een, een medeschipper gaat zeggen van... Schipper, je moet het zo doen. Nee. Nou, achteraf kan je het altijd... Uh, achteraf? Uh, ja. Is er, uh, maar op het moment zelf is er gewoon eentje... heeft de leiding en dan doen we het met z'n allen. We hadden het net over dat je uh, iemand niet meeneemt om dat. Heb je zelf al eens iets uh, meegemaakt waarvan je denkt van... nou, dit is wel heel heftig. Je komt hele heftige dingen tegen, maar dat is meestal... Uh, uh, van tevoren weet je het niet nee. precies. Maar op het moment zelf... Uh, alles komt uh, een keer hard binnen, ja. Mm -hmm. Er moet een nieuwe boot komen. Dat is helaas weer uitgesteld naar uh, 2025, heb ik begrepen. Ja. Maar dan is het ook het boothuis weer te klein. Uh, dit jaar krijgen we een nieuwe bootwagen. Dus uh, de Citric 3 wordt vervangen door een Challenger... met een uh, bootwagen. Okay. En daardoor moet eigenlijk het boothuis uh, uitgebreid worden. Oh, alleen voor die truck al? Alleen voor de bootwagen. De, de boot, nieuwe boot past er binnen. Okay. Ook al is die een stukje langer. Maar de, door de bootwagen <laughs> moeten we gaan uitbreiden. <laughs> en welke nou, kant ga je nu op? Naar voren. Naar voren? <laughs> ja. dan kan je, ja, je, je, je moet toch de straat afzetten. Dus die draai kan je wel maken. Een Challenger heeft een kleinere draaicirkel dan de trick Hoe ver ga je dan naar voren toe? Want uh, de boot wordt ook uh, afgewassen. Ja. En dat gebeurt aan de voorkant? Ja. Heb je, heb je nog ruimte over dan? Uh, waarschijnlijk gaan we niet de hele voorkant uh, uitbreiden. Zeg maar de grote deur en de deur van de kusthulpverleningsdruk... dat gaan we uitbreiden Dat voren. gaan Dat gaat naar voren toe. En dan aan de zijkant hebben we dan nog voldoende om uh, af te spuiten. Ja, dat is nu een bouwterrein geloof ik. Uh... Daar zijn onze buren al <laughs> wij jaar aan het verbouwen, ja. ja die zijn lekker bezig. We hadden het over de maandag, hè? Uh, wat, wat trainen jullie allemaal? Want uh, je komt daar binnen en je hoort van die gaat de motor doen, die gaat dit doen. Uh, dat, jij moet dat verdelen. Uh, meestal uh, een kwartier van tevoren komen alle schippers even bijeen. En dan uh, zeggen we, wat gaan we doen? Wat moet er gedaan worden? Uh, als het onderhoud is, uh, doen we een indeling. Technische mensen kijken de motor na, eventueel ondersteuning de andere mensen. Uh, gewoon echt alles nalopen, zodat die boot top uh, uh, uh, klaarstaat. Kan iedereen alles? Of zijn er uh, verschillende takken van sport? Zij Bijvoorbeeld, uh, uh, is er iemand verantwoordelijk voor de motor? Is er iemand verantwoordelijk voor uh, de buitenkant van de boot? We proberen zoveel mogelijk iedereen algemeen te halen. Alleen je hebt inderdaad mensen, de motordrijvers, uh, die hebben meer motorkennis. Dus ze kunnen daar meer op specialiseren. Uh, uh, Sommige chauffeurs uh, die zijn ook weer technisch. Dus die doen ook weer een stukje techniek. Bootwagen of kusthulpverleningsstuk. Zo probeer ja. het zoveel mogelijk allemaal zelf te doen. Komen we er niet uit. Dan kunnen we het hoofdkantoor uh, de technische mensen daar benaderen. <laughs> ja, dat, dat, het deurtje staat wel eens open. Ja. Mannen en vrouwen, uh, riep je net. Uh, hebben jullie al een aantal vrouwen in... Uh, in Inmiddels hebben we uh, drie dames bij ons uh, uh, rondlopen die een mannetje staan. zeg ik altijd maar. Ja, of een vrouwtje. Ja, maar in ieder geval, uh, ze passen helemaal in het team. En daar uh, ben ik best wel trots op. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Want het, is toch een, uh, het was natuurlijk een stoere mannenwereld. Ja, maar dat is niet meer. Dat is niet meer. Nee. nee. Nou, Je hoeft ook niet meer te roeien. Je kan nou gewoon... Uh... Vroeger was het echt kracht. <laughs> en uh, waar het uh, mannen van staal. En tegenwoordig is het gewoon uh, de teamspirit En uh, veel meer uh, en, uh, techniek. Kopie. En een kopje gebruiken. Ja. Goed. Jan Willem, Dank voor uh, de uitleg. En op uh, wanneer is uh, Redboat Dag dit jaar? De open dag wordt gehouden dert, zaterdag 13 mei. Oké, okay, 13 mei kan iedereen weer komen kijken en donateur worden. Ja, want okay. dankzij donateurs en giften bestaat de Kamer. Daarom. Dankjewel. Graag gedaan. Taking a break from all your worries Should help a lot Wouldn't you like to get away The coffee's dead the morning's looking bright and your shrink ran after you're up and didn't For Voor het laatste uh, onderwerp is aangeschoven uh, wethouder Correa, goedemorgen. goedemorgen. Uh, vorige week was de, ja, was de presentatie over het IJslandse preventiemodel. De PvdA heeft daar uh, volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden al een keer om gevraagd om dat in te voeren. 2021, hebben ze een motie ingediend. Ja, daar is natuurlijk lang over nagedacht. En, uh, hoe zijn jullie daartoe gekomen om dat uh, uit te voeren? Nou even, de, de, de formele presentatie, dus eigenlijk de formele aftrap... die we voor het IJslandse preventiemodel gaan doen, die, die gaan nog komen. Was dit de voor, voorpremiere? Nou, wat we doen, hè, we gaan starten met het IJslandse pre preventiemodel. Ja, ja. Uh, en daar hebben we een beetje sausje over uh, gegooid. Dus we zijn nog zoekende naar een naam, maar daar kom ik zo wel op terug. Want uh, uh, nou, ook daar gaan we in de trant van het IJslandse preventiemodel gaan we daar iets mee... Uh, het doen. Uh, maar we zijn nu al alle partners die we nodig hebben... zijn we aan het bijpraten wat onze plannen zijn. Dus uh, vorige week was het Sportcafé. Wie zijn al die partners? Ja, het, uh, om het heel plat te slaan, dat is heel Zandvoort. Want we hebben heel Zandvoort nodig om eigenlijk... Het IJslandse preventiemodel zegt eigenlijk dat jongeren moeten opgroeien in een kansrijke omgeving. En die omgeving is Zandvoort. Is Zandvoort. Maar je kan hem zelfs breder trekken. Maar ik ben wethouder van Zandvoort, dus <lacht> ja. ik kan alleen maar iets van Zandvoort vinden. Um, hmm. Maar we, we, we hebben dus alle partners nodig, eigenlijk iedereen in Zandvoort... om te zorgen dat onze jongeren in zo'n kansrijke omgeving kunnen opgroeien. Maar we, we splitsen het wel een beetje uh, um, um, op. En dat betekent dat we... Uh, Heel hard onderwijs nodig hebben. Cultuur. Uh, sport. Maar ook de... de activiteitenverenigingen. Ja, als, je, als je iets in, in... hokjes gaat gooien, dan mis je altijd... dus de, de scouting en dat soort... Dus eigenlijk uh, is het, het algemene... verenigingsleven. Groepen vallen daar ook onder, ja. Uh, gezondheid. En ook het... gezin en de... De ouders, dat is eigenlijk wel de basis waar het om uh, begint. Je, gewoon je sociale, ja, in, in de li literatuur wordt dat je peergroep genoemd. Maar gewoon de mensen die om jou heen staan. Eigenlijk uh, um, zie je de doelgroep. Hè? De doelgroep is uh, van uh, 12 tot 18. Nee, nee jonger al. Gewoon echt uh, jongeren. In, in de beschrijving uh, lees ik, uh, lees ik uh, jaartallen. Ja, maar wij gaan echt al vroeger starten. Oh ja? Dus wij gaan echt al bij die basisscholen. En ik heb, ja, laatst ben ik aangeschoven bij de directeuren. En die zeggen zelf eigenlijk moet je vanaf de kleuter zo al beginnen. Nou, als je het over um, een gezonde en prettige leefomgeving hebt... want dat is dan het, het uiteindelijke doel... dan moet je inderdaad vroeg beginnen. Want ja. uh, er staat in het, de doelgroep is 12 tot 18. Dat verbaasde mij al. Omdat je dan uh, laat begint en vroeg eindigt. Nee, onze doelgroep waar wij met het IJslandse provincie in Zandvoort op gaan gerichten... zijn echt de jongeren, jeugd, jongeren. Uh, het is net welke definitie mm -hmm. je eraan houdt. Maar eigenlijk zou ik er geen leeftijd aan willen nee. hangen. Nee, het, uh, gaat, het gaat voor iedereen eigenlijk ja. die, die opgroeit in Zandvoort. Ja. U heeft een heleboel partners genoemd. Daar moet allemaal mee gesproken worden. Ja. Wat verwacht je uh, bijvoorbeeld uh, van een vereniging, of van een pluspunt, of van uh, een toneelvereniging? Wat, wat verwacht je daarvan? Nee, ik verwacht in het algemeen, want wat ik net al zei, je gaat nu ook al, en ik praat ook al, in hokjes. Ja, ik, ik probeer iets, iets, iets naar voren te halen, want ik kan moeilijk, uh, wat verwacht je van alle ja. nee, nee, Nee, maar je gaat in hokjes, maar dat is eigenlijk wat ik verwacht, is dat we niet meer in hokjes gaan denken, is dat we de jeugd centraal gaan stellen. En dat we eigenlijk heel erg om maar uh, uh, uh, uh, in wat dure taal te praten, is dat we vraaggericht gaan werken. Wat heeft die jeugd nou nodig in antwoord om een plezierige kansrijke jeugd te krijgen? En dat betekent dat ze willen sporten. Dat ze iets met cultuur willen doen. Dat een deel misschien iets met toneel wil doen. En dat we dus niet gaan opleggen wanneer wij vinden dat de jeugd aan, aan, hmm. aan sport moet gaan doen... maar dat we aansluiten bij de behoeftes bij de die vraag. hun hebben. Ja. Hoe kom je daarachter? Door met die jongeren in gesprek te gaan. <kwijnt> en dat is ook... Eh, wat, wat hier heel belangrijk in is, is ouderparticipatie. Dat we de ouders ook meenemen. Maar de jeugd-jongerenparticipatie <kwijnt> dus ook. Dus we gaan heel erg inzetten via jongerenwerk op gewoon het, het, een, een, een, een, een jeugdraad of een jongerenraad... hoe je dat ook wil, formeel wil gaan noemen. Maar het gaat er gewoon om dat we echt gaan ophalen... wat die jongeren, jeugdigen in Zandvoort willen... en waar de vraag zit. En dat we met z'n allen daar dus op gaan inspelen. Dan blijft de vraag hoe je daarachter komt. Maar uh, ik hoor net jeugdraad uh, al voorbij komen. Uh, hebben we dat nog, een jeugdraad? Nee, we hebben een jeugdraad... De debat, <laughs> maar we hebben geen jeugdraad. Oké. Okay. Um, maar het gaat er mij ook weet je, dat is allemaal formeel, maar het gaat er mij ook gewoon omdat we feeling met de jongeren krijgen, dat we in verbinding staan. Dus ook dat jongerenwerk gaat ook meer op de scholen aanwezig zijn. En en, je... en, dus het gaat er gewoon om dat we dagdagelijks ook verbinding met die jongeren hebben, dat we in contact staan en gewoon voelen iedere keer de thermometer erin steken, hoe staat het en wat is is er nodig. Dan uh, vermoed ik dat Pluspunt een, een heel grote partner voor jullie gaat worden. Uh, ja, maar dat is Plus, nu al... Pluspunt werkt ook zo. Pluspunt zegt niet meer van we gaan schilderen of we gaan koekjes bakken. Ja. Nee, die vraagt ook aan de uit van wat wil je er eigenlijk vandaan? Klopt. En, en die kant moet je dan ja. op. Ja, maar, maar nou is het heel erg op de werkzaamheden gericht van de jeugdhond, nu, zal ik maar zeggen. We gaan het dus veel breder trekken. Dus we gaan het ook richting de sportverenigingen trekken. We gaan het ook richting de cultuur. We gaan het ook richting alles wat maar betrokken is. En voor mij zit het ook in CJG. Centrum Jeugd en Gezin. Mm -hmm. Als er problemen zijn... ga ook in, in gesprek vraag gericht. Dus op het moment dat die jongere of die ouder... dat op dat moment ook kan... Ik hoor je zeggen, uh, als je problemen hebt, maar eigenlijk moet je ervoor al... Uh... Nee, dat is juist het doel, hè? Het doel is dat we zelf... Want ik wil het preventief noemen, maar we willen, ik wil zelf nog aan de voorkant van preventie staan. Ja, ja, want, want preventie zegt dat er misschien al iets is en dat je maatregelen neemt om het te verminderen. Nou, ik wil dat, uh, dat er eigenlijk... Uh, mijn ultieme doel is dat, dat, dat, dat we zelfs aan die hele voorkant gaan zitten. Ja, dan wordt er in dat uh, model ook gesproken over, uh, over drank en drugs en zo. Uh, speelt dat ook bij jullie een rol? Nou ja, dat is uiteindelijk misschien wel de aanleiding geweest. In Zandvoort, als we alle formele monitoren bekijken en, en, en cijfers... Uh, um, um, hebben wij in Zandvoort onder de jongeren wel een alcohol en een middelenprobleem, oftewel die cijfers, die, die zijn behoorlijk hoog. Hoe, hoe, um, hoe denk je daar dan? Uh, um, ik kan heel makkelijk zeggen, we gaan in gesprek met de jongelui, maar hoe, hoe denk je daar uh, te kunnen scoren? Hoe, hoe krijg je die mensen uh, zo dat ze daarvan afgaan of dat ze minder drinken? Of? Nou, dat zou sowieso zo een iets van de lange adem zijn. Hè? Het, het, het, het heet in basis... IJslands preventiemodel... omdat ze in IJsland er in de jaren zeventig mee begonnen zijn. En daar werkt het? Daar werkt het maar wel over dertig jaar. Hè? Dus daar ja, ja. heb je echt wel een lange tijd voor nodig. Dus <coughs> ik verwacht niet ook eens antwoord... dat we volgende, we volgende maand al behoorlijke... Hoera uh, uh, roepen. Uh, uh, ja, ja, ik <laughs> hoop het. Maar... Uh, nee, maar, ja. Um, kijk, de, de, de vraag is... en dat is het, het gesprek... want ik, ik loop veel... Op straat rond, nu als wethouder ook. En ik ben met jongerenwerk ben ik, ben ik een paar keer geweest. Ik heb met handhaving meegelopen. Ik heb met werken meegelopen. Om ook in gesprek met de jongeren uit te raken. En de vraag is ook van, nou ja, waarom sta je hier? Waarom uh, um, loop je hier met je scootertje te, uh, rond te, te, te rijden? Of waarom uh, zit je hier aan je biertje? Uh, dus je, het, het is die vraag die je iedere keer in die verbinding moet beantwoorden. En, en toch wel komt vaak terug dat ze wel iets anders willen, maar dat er niks is. En ik zeg het maar even heel plat, het is een stukje verveling. Nou, als we zorgen dat we die jongeren, uh, dat ze doen wat ze willen doen, dat ze bezig zijn. Dat, dan, dan hoop ik dat, dat we voorkomen dat ze daardoor uh, wat meer aan de middelen en de, de alcohol gaan uh, ja, ja. Um, die groep die is natuurlijk ontzettend groot. Um, daar kan de wethouder niet alleen tegenaan uh, fietsen. Nee. Uh, zijn er ook uh, medewerkers, ambtenaren... die ook in gesprek gaan met de school, de sportvereniging... zodat het uh, echt naar voren getrokken gaat worden? Ja, zeker. Uh, uh, de gemeenteraad heeft gelukkig in de, in de begroting behoorlijk wat geld... Uh, beschikbaar mm -hmm. gesteld. Uh, een groot deel gaat naar de partners die we nodig uh, hebben, maar ook een klein deeltje gaat gewoon naar de ambtelijke organisatie toe. Dus vanaf 1 januari is, is er ook een, een beleidsmedewerker die zich Echt dedicated met het IJslandse preventiemodel. En die komt ook op straat. Uh, uh, bezig uh, gaat houden. Nou, die, ik, ik weet dat die daarvoor open staat. om ook met jongerenwerk en cornerwork en dat soort dingen. mee te lopen. Maar die, hebben, die heeft dus nu al gesprekken met de scholen gehad. met de sportverenigingen. met sportsurfers. Mm -hmm. uh, en nou, die zorgt ook dat juist die verbinding op dat niveau uh, blijft. Het is wel een. Sowieso een mooi model, maar het is wel heel complex, hè? Omdat je met heel veel uh, partners bezig bent. Ja, klopt. Dus we moeten... Um, ook toen ik kwam, want de, de motie is van oktober 2021. Mm. Nou, ik ben nog maar zeven maanden wethouder. Hè. En je vindt het nog steeds leuk? Ik vind het nog steeds <laughs> heel leuk werk. Um, Maar we moeten ook gewoon starten. Kijk, we, eh, dus we, we kunnen natuurlijk alles dicht Hele mooie beleidsrapporten, hele dikke verslagen eh, schrijven. Eh, waardoor als we dan ooit gaan starten... dat we dan eh, misschien iets beter gaan starten. Maar ik, ik ben van mening, we moeten gewoon doen. Starten... Wanneer gaan we starten? We starten klein. Nou, we zijn eigenlijk... O, jij, je in, had het eens over een soort voorpremiere. Informeel met, zijn we gewoon uh, al ja, okay. begonnen. Want we gaan nu het gesprek aan met de scholen, met de sportservice, met de sportverenigingen. Uh, met de cultuur. En er zal ergens, maar dat is meer, om het echt kenbaar te maken, zal er een, een, een startmoment zijn. Waarbij we alle partners uitnodigen. De pers. Uh, en alle Inwoners die maar willen komen, om gewoon eens even uh, nou ja, een echt formeel startmomentje te doen. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk al begonnen. Het is begonnen. U zegt zelf al, uh, uh, je kan niet volgende week kijken naar een uh, resultaat. Kunnen jullie dat monitoren? Uiteindelijk over vijf jaar of over tien jaar? Ja, de GGD maakt jeugdmonitoren, kindmonitoren waar uh, uh, alcoholgebruik, uh, uh, drugsgebruik in, in uh, voorkomt. Uh, dus aan de hand van die monitoren... dat is eigenlijk ook de basis die we nu gebruikt hebben. En die worden bij alle uh, kinderen in de hele regio afgenomen. Dus ook in Zandvoort. Nou, daar en daardoor komt Zandvoort slecht uit. Ja, daar komt Zandvoort slecht uit. Dus ik hoop dus. uiteindelijk daar een, een, een, een dalende lijn uh, in te gaan zien. We gaan dat uh, uh, samen bekijken. Gaat inderdaad, wat u zegt, dat is niet van vandaag op morgen. Dat moet over, uh, over, over een langere termijn. Dat is ook logisch. Um, dus we moeten het over vijf jaar nog een keer uh, bepraten, denk ik. En dan uh, gaan we dan zien wat het, uh, ja. het resultaat is. Uh, in ieder geval, uh, wethouder Colleet, dank voor de uitleg over het IJslandse preventiemodel. Uh, misschien als het lopende zaak uh, is dat u nog een keer langskomt om, uh, om te vertellen hoe het loopt. Met alle liefde. Oké, okay, dank u wel. En dan zijn wij aan het einde van Goedemorgen Zandvoort. En we zitten nog steeds op de Tolweg. Jelmer, dank voor de ontzettend leuke muziekjes. Ja, en jij bedankt voor <laughs> het presenteren. Um, Jelmer, bedankt voor de jingles, muziek. Hans Botman, ontzettend bedankt voor de redactie. Altijd weer moeilijk om dingen bij elkaar te zoeken. Uh, als u iets in de agenda wil hebben, kijk dan in de Zandvoortse krant. Of kijk bij Pluspunt. Daar is altijd wat leuks te beleven in de Blauwe Tram. Of uh, in Noord. Um, we gaan het zien. We doen nog een muziekje, Jelmer. En dan uh, is het voor iedereen dan een houden we er mee op voor vandaag. Dan ja. houden we er mee op voor vandaag. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. The sun's shining down over me and you And there'll be love in the bodies of the elephants turn I'll put my hands over your eyes But you'll peek through and there'll be sun, sun, sun, sun All over our bodies and sun, sun, sun, sun. All down our next and there'll be sun, sun, sun All over our faces and sun, sun, sun, sun. So what the heck, cause I'll be laughing at all of your